7 uur. De Radio 1 Sportzomer. Tom van Teck en Tim Overdien. We spraken het vorige uur met de burgemeester van Waalre... die vandaag zijn gemeenteraadsleden een rondleiding heeft gekregen... Door, gegeven door het afgebrande gemeentehuis. Zo direct zijn reacties van de raadsleden. En niet alleen mensen houden van spelen en sport... ook voor dieren is het erg belangrijk. Straks hoort u daar een reportage over. Eerst NOS Nieuws, de hoofdpunten met Juris Stubenitski de politie in Colorado is het appartement binnengegaan van James Holmes... de man die een bloedbad aanrichtte in een bioscoop in een voorstad van Denver. Bomexperts hebben verschillende booby traps onschadelijk gemaakt. De Bomexperts gaan erg voorzichtig te werk... ook om te voorkomen dat bewijsmateriaal beschadigd raakt. Vijf gebouwen in de buurt zijn ontruimd. De 24-jarige Holmes opende gisteren het vuur in de bioscoop. 12 mensen werden gedood en 58 bioscoopgangers raakten gewond. Zeven van hen liggen nog in het ziekenhuis... Twee verkeren in kritieke toestand. De vrienden van Feyenoord hebben hun streefbedrag van 30 miljoen euro binnengehaald. In ruil voor de kapitaalinjectie krijgen ze 49% procent van de aandelen van de club. Dat zei directeur Blokland van de investeringsgroep tegen RTV Rijmond. Het binnenhalen van de 30 miljoen betekent overigens niet dat Blokland stopt met het inzamelen van kapitaal. Hij wil nog een jaar doorgaan en zegt dat 40 miljoen euro uiteindelijk een mooi bedrag zou zijn.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 Die nummer 2 staat in het klassement. Het weer, vanavond opklaringen en enkele mistbanken. Morgen droog en vrij zonnig, maar ook stapelwolken. voor de maximaal 22 graden. De dagen daarna lopen de temperaturen op en is er volop zon. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Met Tom van der Kamp. Met Paulien. We hebben de order binnen. Mooi. Ik ga meteen Chris bellen.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 Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk een boek op CuraçaoNorchijazz.com. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl. Dit is de Radio 1 Sportzomer. En die avond vervolgt straks met honkbal, want Nederland speelt de halve finale in de Haarlemse Honkbalweek tegen Puerto Rico. De Spaanse afdeling van het Wereld Natuurfonds wil koning Juan Carlos niet langer als erevoorzitter. Hier zijn Tom van Hek en Tim Mauvadik. Een jachtpartij, die jachtpartij kan je bijna zeggen. In Botswana kost de Spaanse koning dus het erevoorzitterschap... van de Spaanse afdeling van het Wereldnatuurfonds. Het Spaanse WNF heeft besloten geen prijs meer te stellen op Juan Carlos. Als erevoorzitter daar koning was, ruim 34 jaar verbonden... aan het Spaanse Wereldnatuurfonds. Uh, Robert Bosgaard, onze correspondent ter plekke. Was het gewoon onhoudbaar geworden, zijn positie? Logisch, en dat wist de koning ook wel. Maar ja, aan de andere kant, uh, toen ze hem in 19... 68, dus dat is ook weer niet echt gisteren. Herenvoorzitter eh, maakte, toen wisten ze ook dat het een meneer was die er veel van hield om op jacht te gaan. Dus een beetje, laten we zeggen, overtrokken is deze beslissing. Wel, het was wel een totale meerderheidsbeslissing met 226 stemmen tegen 13. Maar ja, de Bourbons zijn hun in de hele historie altijd verwoede jagers geweest. Dus dat hij ook deze keer uh, op, op jacht was, had het WNF wel kunnen weten. Um, ik zei nog even, die jachtpartij, omdat die bij mij zelf nog zo helder naar boven komt. Wat, wat, hoe kwam het ook alweer naar boven dat hij daar uh, bezig was Het was in april, omdat opeens de Spaanse koning tot ieders verbazing uh, met een gebroken heup opdook in een ziekenhuis van Madrid. En toen moesten ze vertellen waarom die de heup gebroken had. Nou, dat was dus tijdens een valpartij, terwijl die ver weg, in ver weg was, niet in Spanje, oh, waar dan wel? Ja, dan in Botswana en uh, op olifantenjacht. En daarbij kwam dan nog het verhaal dat uh, die in het gezelschap was van een nogal sexy dame die vrij algemeen als een maîtresse wordt beschreven. En dan neem ik aan Robert, nu hij geen erevoorzitter voorzitter, maar is dat je even het paleis hebt gebeld voor een quoteje van de koning, een reactie. Sorry, uh, de lijn is een beetje weggevallen en ik heb het eind van je vraag niet gehoord. Nog of, een keer. Of je een reactie van de koning hebt gekregen. Ah, de reactie van de koning. Ja, omdat hij wist natuurlijk dat het een onhoudbare situatie was. Had een woordvoerder van de koning al eerder, voordat die bijeenkomst van het Spaanse WNF begon, laten weten dat de koning zich zonder enig commentaar ging neerleggen bij de beslissing van het WNF. Trouwens, ze hebben het vrij netjes diplomatiek opgelost door niet te zeggen van uh, de koning moet weg, maar door simpelweg uh, het ambt van erevoorzitter te schrappen. Ah, En daarmee dus ook de koning aan de kant te schuiven. Waar is nou de Spaanse vervolking vooral in geïnteresseerd? In, deze, uh, in, in het einde van dit voorzitterschap? Of ook in uh, dat verhaal van die metresse wat je net vertelde? Ach, nou ja, als je dus ziet hoe de opiniepeilingen zijn geweest... sinds die hele affaire ontplofte in april... dan kun je vrij duidelijk zien dat de koning... doordat hij opeens uh, in het openbaar voor de camera's kwam... en zei van ik heb een grote fout gemaakt en het zal niet meer gebeuren... dat toch wel in was geslaagd om de ernstigste schade te beperken. Uh, die opiniepeiling zegt dat ruim 70% van de Spanjaarden... al had besloten om de koning... Zijn uitstapje, laat maar zeggen te vergeven. Ach, in Spanje hebben ze er nooit, heeft het nooit zorgen gemaakt dat hun koning een rokkenjager is. Dat wisten ze al, joh. Robert Bosgaard eh, over koning Juan Carlos. 44 jaar dus verbonden aan het Spaanse Wereld Natuurfonds. Dank voor je toelichting. Puerto Rico tegen Nederland de halve finale de Haarlemse honkbalweek. En um, die hardkamp. Ja, zijn ze begonnen? ze zijn begonnen, we zitten in de eerste slagbeurt. Nederland begint aan slag en een uh, hele goede ploeg Puerto Rico. Overigens vanmiddag de eerste halve finale gezien. 5-3 voor Cuba tegen de VS. Cuba bijzonder blij en de VS uh, bijzonder uh, ongelukkig. Want ja, dat zijn toch uh, van die uh, hete hangijzers, Amerika-Cuba. En bij Amerika, we hebben we het van de week uh, al gehad over de snelheid van werpers. In de Major League wordt zo rond de 95 mijl per uur gegooid. Ik heb vanmiddag een jongen van 19 jaar gezien van de VS. Verenigde Staten, die gooit die bal met 97 mijl per uur. Het wereldrecord, dus het hardst ooit door een werper gegooid... is 105 mijl per uur. Kun je nagaan uh, hoe hoog het niveau is uh, van de Hongbaanweek. En Puerto Rico tegen Nederland is ook zo'n wedstrijd... Uh, met heel hoog niveau, de regerend wereldkampioen nu aan slag... via Brian Engelhard en het eerste hong bezet tegen Puerto Rico... dat erg sterk is, uh, alles heeft gewonnen. Dit toernooi tot nu toe dus ook van Cuba, van Nederland... en nu in de halve finale weer tegen Nederland... Is Puerto Rico een favoriet. Maar Nederland heeft David Bergman op de heuvel. En dat is een uh, werper die erg goed is vorig jaar in het WK, tijdens het WK tegen Cuba. Onder andere gooide en daarmee uh, de wereldtitel voor Nederland uh, mede binnenhalend. Even een balletje nog mee. Ai, dat is een uh, zogenaamde pick-off op het eerste honk waar Tony Romney stond. Hij wordt gefopt door de werper en dan uh, ga je uit op het tweede honk. En dat betekent het einde van de eerste slagbeurt voor Nederland. Het staat na één slagbeurt nog altijd 0-0. We keren weer terug naar de Tour van vandaag... waar Bradley Wickens in de tijdrit vandaag toch even liet zien... dat hij de allersterkste renner is van dit peloton. Er was nog wel een gedachte dat Froome zijn ploeggenoot dat misschien was. Maar de volgorde in het klassement en die in de tijdrit was exact hetzelfde. 1 Wickens, 2 Froome. Johan Wielaert sprak met Skyploegleider Servas Knave nadat Froome binnenkwam en Wickens met zijn laatste meters bezig was. En iedereen, en dus ook Knave is ervan overtuigd... dat Wickens met het geel naar huis gaat. Ja, het kan nou niet veel meer misgaan, toch? Nee, we spreken elkaar vlak voor de finish. Maar dan is het al duidelijk hoe hard Wiggins gereden heeft. Om maar even wel iemand te noemen. Ja, nee, dat was echt uh, ja, ongelooflijk. Ik wist wel dat hij uh, super gemotiveerd was. Maar ja, zulke verschillen. Super. Makker. Misschien ook nog eens een keer extra gemotiveerd door zo is wat kritiek. Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar, dat, de motivatie is er vooral omdat hij gewoon, uh, heel graag de Tour de France wil winnen. En, uh, ja, heel graag ook de tijdrit wil winnen. Maar niet om iemand iets te bewijzen of zo. Ik denk als je de heel trui pakt, ik denk ik dat je al genoeg bewezen hebt. Wat hij hier doet is gewoon laten zien uh, hoe goed hij is. Ja. Dat het terecht is allemaal. Ja, dat is... Dat het dik verdiend is. Ik denk het wel dat het dik verdiend is, denk je niet? Dan was ook geen twijfel meer nee. mogelijk als <laughs> je dit van vandaag zag. Ja, nee, kijk, er is altijd gesproken over Vroom en dit en dat. En die is gewoon supergoed, supergoed. Maar ja, Bradley is gewoon op dit moment gewoon net iets beter. En waardoor uh, denk ik dat wij de juiste keuze gemaakt hebben. Ik had het wat dat betreft toch iets spannender uh, kunnen maken. Ja, uh, maar niet als je twee... Uh, als je nou bij Sky bent, dan denk je van laat hem wegrijden. Ja, dat is niet nodig. Dan gaat Wiggins het wel goed maken in de tijd. Hè? Ja, maar je moet de kopman nooit alleen laten. Nee. En daarom rijdt hij niet weg. Wiggins laat zien dat hij dus echt Mr. Chrono is. Hè? Zoals jacques Anquetil, Monsieur Chrono was in de strijd tegen de klok. Ja, op dit moment is Bradley gewoon een klas apart. Ja. Zoals het uitgerekend is door jullie? Nou ja, niet, uit, niet per se uitgerekend, maar je weet wel wat, uh, wat je kunt. En hij is gewoon heel erg veel verbeterd op. Je hebt hem eigenlijk niet met de problemen gezien bergop van het jaar in de Tour. Kilo's kwijtgeraakt. Ja, ook. alles bij elkaar. Gewoon, ja, toch weer een jaar getraind en, en zo verder. En ik denk dat dat ook gewoon uh, scheelt. Uh, dat hij daardoor ook gewoon, uh, het niet alleen maar van zijn tijdrit moet hebben. En cool gebleven onder de druk die er maar steeds was. Steeds weer persconferentie na ja, hotel Ja, dat maakt ook een groot verschil tussen... Uh, de, de geel trui zijn en tweede zijn in het klassement. Dat, dat zijn dingen die, die je buitenstaande niet ziet. Maar Bradley uh, is er wel gewoon twee uur per dag extra aan het werk, bij wijze van spreken. Terwijl uh, de twee, drie, nummer twee, drie, vier en vijf in het klassement dan lekker op zijn bedje kan liggen. Het viel mij zo op in de persconferentie in Po. Dag voor de Malais, Gevraagd naar de legende van die berg. En de historische en zo. Dat hij alleen maar zei, ach, hij gaat omhoog. Ja, nee, dat is het. Dus op een gegeven moment moet je het toch een beetje op die manier bekijken, hè. Omhelzingen van iedereen ja, terwijl hij zal te praten. Ik wil eigenlijk Bradley praat... ook wel even zien. Is dat goed? Uh, Sef... nee. Goed natuurlijk. Maar Haas... ook jij wint een beetje de Tour. Ja, heel klein overkamer. beetje. Nee, dat niet. Dat klopt. <laughs> Het is super mooi. Klein beetje. Het besef zal later komen, denk ik. Wat is jouw rol geweest? Ja, gewoon uh, van overal bijstaan. Tweede ploegleider. En uh, ja, van alles. Heb je Wiggins eigenlijk veel gesproken deze ronde? Ja, elke dag wel eventjes, maar je zit geen uren met elkaar te spreken. Wat was dan het belangrijkste punt van conversatie? Nou, een beetje over de, de dagen, de, hoe, de, over de tactiek of over hoe het gegaan is de dagen ervoor. Of, uh, we hebben ook veel gelachen al samen. Dus. dus niet alleen eten, drinken en poepen zoals hij het zelfs of, zo vroeg? Nee nee, nee, nee, nee, nee. nee uh, voor de start hier was hij nog een grap aan het maken, dus wat dat betreft. Uh, wat voor grap? Ja, weet ik al niet meer. maar Wel, wel om te lachen in ieder geval. <laughs> Hij ging ontspannen richting Chartres en daarna naar Parijs. Ja, ja daarom. Super, toch? Nou, eens kijken of jij bij uh, Wiggins komt. <laughs> ik ga proberen. Ik ga gewoon met je mee uh, proberen te komen. Excusez-moi. Excusez-nous. Nou ja, goed, dat gaat niet lukken. Servaas mag wel door de haak van politie: de pers niet, laat ze maar even alleen. Ik denk dat ze wel weer grappen zitten te maken onder elkaar. Ploeg Sky Serva's knaven, dus eigenlijk de enige Nederlander met echt succes deze tour als een van de ploegleiders van die Ploeg Sky. Ploeg. En Jeroen Willaert wist hem op te sporen. some whiskey and you wanna sugar in your tea what's all this crazy question asking me this is the craziest party that could ever be stale perfume And that cigarette you're smoking I'll scare me up to death Open up the window, suckle, let me catch my breath. I Nagedacht, hè, want we gaan het zo hebben over spelende dieren. Dus dachten we, dan draaien we eerst Three Dog Night. En dan met mama, de me op toe, komen. Drie honden in de nacht. Nou, niet, uh, niet alleen mensen houden van sport en spel, ook dieren spelen graag. Sinds 2001 zijn varkenshouders verplicht om in de hokken speelgoed aan te bieden om zo verveling en agressie tegen te gaan. Maar van wat voor spelletjes houden varkens eigenlijk en hoe belangrijk is spelen voor ze? Onze documentaire in deze sportzomer. Daarin gaat Corlijn de Groot naar Amstelveen waar ze de gelukkigste varkens van Nederland vindt en ze spreekt daar met Daphne Westerhof, de oprichter van het beloofde Varkensland. En waar gaan we nu naartoe? Nou, we gaan naar Keiler en Bert. Die liggen ook te slapen. Die komen denk ik zo wel, en dan gaan we een groot stuk lamp naar binnen brengen. Eens kijken wat ze daarmee doen. En anders hebben we nog de krant. Dat Zullen schijnen ze ook krant. leuk te vinden. Ja. Nou, de nou, komt, oh, komt Keiler een eentje, die, die komt, komt al aangerend. Aan. Die komt aangerend. Staartje omhoog. Staartje omhoog. Goh. En dat betekent, ja, dat heb je goed gezien, Zie je, loodrecht omhoog, steile staart. En dat is zeker een grote opwinding. Vanwege ja. dat zeil dat we nu naar binnen skeuken. En je ziet die haren op zijn rug die gaan als een kam omhoog. Kijk, er komt Bert aan. Ja, zie oh, je ook? Kijk? Ja. je ja. varken gaat er nu op af. Ja. Een roze, een Yorkshire. Bert. De hanen zijn ook nieuwsgierig, de zie de ik. Ze zijn ook nieuwsgierig. We <laughs> gaan ook meteen kijken. Alle dieren zijn in principe natuurlijk wel nieuwsgierig. Dus met, uh, kijk, kijk, Hoe komt de contractie, Er wordt ja, heel zie? wild geschud met, ja, het, uh, zeil? met, met het zeil? Ja. ja, precies. En als ze echt helemaal uh, losgaan, dan wordt het zeil... Kijk, het is natuurlijk al voor een deel door die andere varkens helemaal uit elkaar gescheurd, zie je? En dan, uh, dan kunnen ze echt als een dolle heen en weer gaan rennen met het zeil in de bek. In <lacht> ieder ja. heeft het zeil geen niet een lang leven beschoren, dat is nee. wel duidelijk. Ik krijg soms hier ook biggetjes uit de, uit de bio-industrie, die zijn werkelijk zo klein. Dus ja, die, die, een poes ja, als een poes, ja. kleiner dan een poes. En als die met elkaar spelen, nou je kan ze niet blijer maken met een stapel oude kranten. Oh ja? Oh, oh, oh jongen, die rausen ze helemaal uit elkaar. Dan worden ze, worden ze helemaal wild, Dat vinden ze zo prachtig. En dan denk ik, waarom doen ze dat in de bio-industrie niet? Want dat is, dat is het goedkoopste wat je ze kunt geven, een oude krant. En daar hebben ze allemaal ingewikkelde dingen met, met, met, een, met een ketting die daar dan hangt en een voetbal. En, nou ja, een varkens is natuurlijk ook heel snel verveeld, omdat ze zo slim zijn. zijn ze heel snel uh, hebben ze ergens genoeg van. Dus, dus tikken ze één keer tegen zo'n ketting aan, ja, dat is het dan weer geweest. Maar dan denk stapel oude kranten, die kunnen ze helemaal uit elkaar pluizen en mee heen en weer rennen. Maar ik heb me laten vertellen dat het ingewikkeld is... in de zin van, uh, dan raakt de roostervloer verstopt. Oh, yeah. He, want ze moet yeah. die mes doen door die roostervloeren heen. En dan, het is natuurlijk weer een hoop werk... want je moet die snippers allemaal weer bij elkaar gaan vegen. En, uh, ja, god, of gewoon wat stro, hè? Ook vleesvarkens hebben dus behoefte aan spelen. En speciaal voor deze varkens wordt er een computergame ontwikkeld. Ontwerpster Irene van Peer van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht... en filosoof Clemens Driessen van de Wageningen Universiteit leggen uit hoe het spel werkt. Ja, PICJs uh, werkt natuurlijk aan twee kanten, aan de menskant en aan de varkenskant. En beide hebben eigenlijk een, een touchscreen. Aan de menskant moet je denken aan de iPad. Waarop je zit te spelen, gewoon vanaf de bank. En aan de varkenskant denken we aan een uh, een touchscreen waar zij met hun neus tegenaan kunnen. Nou, wat je doet is dat je als mens uh, met je vinger over de iPad manipuleert en dan verschijnt er een stip. Die stip die verschijnt ook in de stal. En uh, die stip die beweegt en dat trekt de aandacht van het varken. En die varken, het varken wil dat wel volgen. Vervolgens krijg jij die neus van dat varken waarmee je contact maakt... ook weer terug op jouw scherm te zien. En zo heb je op dat moment samen contact. En als het varken de ene kant op wil en jij de andere... ja, dan moet je daar dus samen uit zien te komen. Nou, begrijpt het varken dat? Uh, kun je hem volgen? Ga je hem herkennen? Dat zijn allemaal aspecten die daarin zitten... die, uh, die wij heel erg interessant vinden. Ja, het, het mooie is denk ik van het ontwerp zoals het nu is... dat je als mensen ook een soort van leert bewegen als een varken. Of in ieder geval dat je uh, leert elkaar te volgen en die manier uh, ja, op een soort van hele directe interactie uh, enigszins leert hoe het is om, een, om, om in ieder geval samen met een varken te zijn. Die uh, roze varkens die hier wonen, de, die opeten varkens noem ik dat maar, uit de bio-industrie, dat zijn gefokte dieren. Die zijn ook heel speels, maar als je dan een paar echte wilde zwijnen erbij hebt, dan denk je, oh ja, zo was het allemaal ooit bedoeld, een zwijn. En dan, uh, dan zie je daar nog veel meer uh, verschillende uh, gedragingen in... In, in, uh, in hoe ze zich uiten vanaf de geboorte af aan. Want je was zo klein. Die is door een jager gebracht. En nu wijs ik aan uh, 25 centimeter. En, uh, dus die is echt gewoon als, uh, als baby mij me hier opgegroeid. Nou, die was waanzinnig speels. En die, uh, ja, die beschouwde mij ook als de moeder... En die, ze ging met mij ook spelen, die ging ook stoeien met mij... zoals ze het met haar andere broers en zussen had gedaan in het bos. Maar op een gegeven moment was ze zo groot geworden en zo waanzinnig sterk... dat een volwassen man, die had ze binnen no time tegen de vlakte gewerkt. Want ze slaan tegen je benen aan, ja. he, met een kop opzij. Ja. En dan willen ze gaan rafotten. Ja. Maar daar waren wij natuurlijk lang niet sterk genoeg meer voor. Dus ze moesten het... Uh, nou, afleren had totaal geen zin, maar op een gegeven moment heb ik besloten... en ook besproken met de jongens hier, van we moeten er niet meer op ingaan. Ze moet het gewoon nu met de andere varkens gaan doen. Want ze moet gewoon te sterk. Maar wat ik dan wel blijf doen, dat is die wedstrijden wennen. rennen in, het, in de polder. Nou, en dan met juffrouw Loes bijvoorbeeld. En, dan, en eens, dan geeft ze een blaf, zo echt van onderuit de buik. En dan gaat ze echt die overdrijf in. En dan ik erachteraan en dan proberen haar in te halen. Of als ik voorop loop naar binnen no-time is ze mij voorbij. Dat is heel erg leuk. En dan heb je ook heel erg direct contact. Dat is ook... Dat, dat voelen zij ook. Dat, is, dat je elkaar aan het uitdagen bent. Dat is heel leuk. En dat is natuurlijk ook een vorm van spelen. Mm -hmm. Zeker. Zeker ja. Ja. Ik zou ook denken dat spelen een soort van luxe is voor veel dieren. Ja, je die, die, die hebt een aantal van die beroemde anekdotes of beroemde filmpjes. Maar er is ook zo'n verhaal over een, een uh, ijsbeer... die, die dagenlang de, eenzaam door de sneeuw had gelopen op zoek naar uh, eten. En die toen een, een sledehond tegenkwam. En uh, deze niet besloot op te eten, maar... Uh, in te gaan op de uitnodiging tot spelen van die hond. Dus blijkbaar is de spelen toch wel een heel belangrijk uh, uh, iets. Maar ja. nou, er zijn ook denk ik ook een voorbeeld van mensen hè, die dat uh, in, in, in zeer benarde situaties toch juist spel uh, gebruiken om zichzelf er doorheen te slepen. Wat voor een situatie? Wat voor voorbeeld bedoel je? Nou ja, je, je hebt natuurlijk ja, kampvoorbeelden waar uh, mensen toch of kleine opdrachtjes aan elkaar gaven. Maar toch juist, juist om uh, misschien als voeding ook voor je. En, en ontspanning als, ja, als tegenhanger van de stress. Om even of in een fantasiewereld uh, terecht te komen. Of jezelf een kleine uitdaging te geven. Uh, kijk, want bij spelen is het natuurlijk heel belangrijk dat je vrijwillig even kan kiezen om in een afgebakende speelomgeving te kunnen komen. En dus zelfs in gevangenschap eh, betekent dat dus een keuzemogelijkheid hebben. Eh, ja, Dat is ook terug bij de varkens, voor ons ook belangrijk, dat er dus keuzemogelijkheden eh, zijn. Dan pas vinden we dat het spel is. Je kan het ze niet opdringen. En als ze inbreken in huis, want dat doen ze natuurlijk het liefste... Hè? Als, je, als je vergeet om de deur niet helemaal goed dicht te doen... of, of niet op een, op een haakje of een slot, dan maken ze dat open. Nou, je wil niet weten hoe ik wel eens hier... ...zochtens de boel op aangetroffen hoor. Alsof er een bom was ontploft. Ja, en dan zijn varkens op hun allerbest. hè? Rauzen, de vuilnisbakken omgooien... ...alles kapotmaken. Televisies tegen de vlakte. Uh, tafels tegen het plafond. Alles opeten wat ze kunnen. vinden. Nou, Je hebt geen idee. Nou, dan ben je drie dagen bezig om het allemaal weer een beetje op orde te krijgen. kan je weer een nieuwe televisie aanschaffen. Een nieuwe, een nieuwe webcam. En nou, euh, leuk, leuk die varkens. <lacht> maar varkens zijn dus echt op hun best... ...als ze hun hele als ze die rauwdouwe natuur uit kunnen leven. Ja, wat gebeurt er eigenlijk als een varken niet kan spelen, als hij zich verveelt? Nou, als ze zich vervelen nou, in de bio-industrie, dan gaan, gaan ze dus aan die stangen bijten. Hè? En al dat schuim op de bek. Ik heb hier iemand, uh, iemand een varken ook wonen uit de bio-industrie... en die doet het nog steeds, dat, dat gekauwen zomaar op niks af. En die heeft nog steeds het schuim op de bek. Maar als een varken zich verveelt en er is niks om mee te spelen... Ja, dan kwijnen ze helemaal weg dan doen ze helemaal niks meer, dan worden ze compleet apathisch... en ze liggen gewoon... Ze liggen. En ze, ze kunnen natuurlijk ook niks anders dan alleen maar liggen... maar je ziet aan de hele uitstraling dat, uh, dat ze het heel erg moeilijk hebben... en heel erg depressief zijn, ja. En toch doen ze me een beetje denken aan mijn kinderen, die gelukkige varkens. De beloofde varkensland. Een reportage van Corlijn de Groot. We gaan hokballen en die houtkamp. Nederland, Puerto Rico en Nederland... Uh is al met name aan slag al een paar wedstrijden niet zo sterk. Ja, het is niet sterk. Het is altijd bij honkbal. Uh... Terwijl ik nog na zit te genieten van een uh, lekker varkenslapje... Uh, zit ik te kijken naar uh, werpers die heel goed zijn in uh, dit toernooi. En Nederland verloor dan gisteren wel van uh, Cuba uh, met uh, nul punten. Maar daar stond ook een uh, wereldpitcher op de heuvel. En ook tegen de Verenigde Staten hadden ze het uh, heel moeilijk... en uh, konden niet scoren, omdat daar ook weer zo'n uh, jongen stond uit uh, North Carolina... die heel erg goed gooide. Het is uh, steeds meer een spelletje van hele goede werpers geworden, het honkbal. Je ziet... Heel zelden meer dat er heel veel punten worden gescoord. Zoals eerder in deze week tegen Japan. Ook tegen Puerto Rico het staat nog altijd 0-0. We zitten in de tweede helft van de tweede inning. Twee hele goede werpers voor Nederland onze grote vriend David Bergman van Kinheim... die uh, gewoon een hele goede pitcher is. Uh, hoog in de tachtig gooit qua snelheid in uh, mijls. Want dat wordt in mijls uh, gerekend. Nu gooit hij een curvebal. Dat is een goede curvebal, want die bal gaat op het laatste moment naar beneden. En de slagman van Puerto Rico, Candelaria, de aangewezen slagman... die uh, liet die bal gaan, maar kreeg een slagbal. Volgende bal, weer een curvebal. Goede curvebal, wordt misgeslagen door deze Puerto Ricanen. Een team dat bestaat uit spelers die net de Major League niet hebben uh, bereikt... En teruggaan naar eigen land, naar Puerto Rico. Want daar is de competitie ook ijzersterk. En wordt uh, erg veel betaald uh, aan spelers om daar te komen spelen. Ook daar, net als in Korea en in Japan en in Amerika, is het uh, sport nummer één. De volgende bal gegooid door Bergman was een wijdbal. Want dat moest ook wel op twee slag kaal. Nu kijken wat de volgende bal uit de hoed getoverd. Een harde bal, tenminste een off-speed uh, bal. Wel een rechte bal, maar iets minder hard gegooid dan normaal. En dan uh, slaat de slagman iets te vroeg. En dat deed hij ook tussen drie slag voor Kandel. Ja, het is altijd genieten als je naar dit soort uh, wedstrijden kijkt. Van uh, met name de werpers. Het, uh, die maken echt het verschil. En veel mensen vinden slaggen wel mooi. Maar ik kijk heel graag naar goede werpers. Die de slagmensen zo moeilijk mogelijk maken. Zeker goede slagmensen. Zoals die van Cuba en van Puerto Rico. Puerto Rico aan slag met twee man uit. Met Soto, de catcher. En uh, dat is een uh, geblokte kleinere man. Dat uh, zijn catchers meestal. De eerste bal was een wijdbal. Nog één balletje meepikken van David Bergman. Die gaat uh, over de plaat worden. Wordt geraakt gaat de lucht in en dan moet de outfielder heel snel inkomen en wordt de bal gevangen inderdaad door de linksvelder. Goede vangbal van uh, linksvelder Danny Rombly. die eerder dit seizoen of dit uh, toernooi even geblesseerd raakt, maar nu weer terug is. Nederland staat dus na twee gelijke uh, volledige innings op 0-0 en zal aanvallend. Ik zal het aan ze vragen Tom of ze aanvallend uh, iets meer willen gaan slaan en dan doen ze dat zeker, want luisteren doen ze naar je. En die houtkamp over het honkbal, ook honkbal in Amerika... waar ook prachtige boeken over worden geschreven. De Amerikaanse honkballiteratuur is vermaard. Waarom zeg ik dat? Zometeen na half acht in Radio 1 Sportzomer gaan we verder met het departement uh, zomerboeken. In Amsterdam, in Studio De Smet, zit Wim Brams met boeken en met een schrijver. Wim, goeie avond. Goedenavond. En ik zit hier met Maria Barnas. En ik ga met haar praten over een uh, klein boekje dat ze gemaakt heeft. Braakman en ik. Laat ik jullie maar eens een vraag stellen. Jullie zitten op stoelen daar nu, neem ik aan. Draaistoelen met leuning. Draaistoelen met leuning. En weet jij uit je hoofd zonder te kijken op wat voor merk stoel je zit? Nee. Nee. Nee. En dan is de vraag ook nog eens... wat vertelt de stoel waarop je zit over de tijd waarin we leven? Ik ga daar dadelijk met Maria Barnas over praten... want zij schreef een boekje over C. Braakman, En dat was een man die stoelen ontwierp. Maar veel meer dan dat. Maar daar gaan we dadelijk naar luisteren... na het nieuws met Herman Vriend. De politie in Colorado is het appartement binnengegaan... van James Holmes, de man die in een bioscoop in Aurora... een bloedbad aanrichtte. Bomexperts hebben een booby-trap bij de deur onschadelijk gemaakt. Het is nog niet duidelijk wat de politie met de andere booby-traps en explosieven zal doen. Mogelijk worden die gecontroleerd tot ontploffing gebracht. De Russische bariton Yevgeni Nikitin heeft moeten afzeggen... voor een optreden op de Festspiele in Bayreuth. Omdat is ontdekt dat hij een tatoeage van een hakenkruis op zijn borst heeft. Een Duits tv-programma liet gisteren beelden zien van een jonge Nikitin... die met het hakenkruisje op zijn borst zat te drummen. Hij zat toen nog in een metalband.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 Ja, tot acht uur. En ik ga praten met Maria Barnas. Maria is schrijfster. Ze schreef dichtbundels romans. Ze schreef lange tijd voor NRC Handelsblad. Een hele mooie column over beeldende kunst en wat meer zei. En nu een bijzonder klein boekje. Braakman en ik. En Cees Braakman was een ontwerper van stoelen. En ik zei net al, ik vroeg voor het nieuws al aan de mannen van Radio 1... Zitten jullie op stoelen? Ja, was het antwoord. En op welk merk dan? En dat weet dan niemand. Ik zou het op dit moment ook niet weten. Ik vroeg dat omdat ik hier ook een ander boekje over stoelen in mijn handen heb. Van Max van Rooij. Elke tijd zijn stoel. En hij schrijft, en daar zullen we dit uur ook over hebben. Zoals het uiterlijk van een mens verraadt in welke tijd hij leeft. Zo bezit de stoel het vermogen om in de meest compacte vorm een tijdsbeeld te schetsen. En voordat we nu allemaal gaan kijken naar onze stoelen en waar we op zitten... eerst vragen jou, Maria. Wel, welkom trouwens. Je gaat uh, donderdag verhuizen naar Berlijn met je gezin. Ja. Waarom gaan jullie naar Berlijn? Uh, het is een mooie stad. Uh, een stad uh, waar, volgens mij veel, uh, waar volgens mij veel te ontdekken valt... en ook op het gebied van beeldende kunst veel aan de hand is... En euh, nou ja, mooie bossen en meren <laughs> eromheen. En je man, komt niet? Op, ja. je man is Duits. Mijn man is Duits. Die had wel heim mee. Had er overheen kunnen stappen. Maar wilde toch ook wel graag naar Berlijn. En um, ja goed. We gaan het zien. <laughs> ja. nu, nu, nu wordt de wagen die, die, die wordt, die wordt gepakt. De vrachtwagen zeg maar. Die gaat donderdag dan uh, rijden. Ja. Al je meubels gaan ook mee. Nou. Dat is uh, nog wel moeilijk. Ik heb inmiddels een vrij grote collectie Braakman-meubels. Uh, Stoelen en een, uh, een aantal kasten en een theewagen. En, uh, Wat is een theewagen? Een tea trolley. Uh, ja, een ding dat rijdt, Zo soort een dienblad waar je dan thee op kunt zetten. Het is een heel mooi ding, e eentje die je helemaal uit elkaar kunt schroeven... en in een klein pakketje kunt uh, versturen naar Overzee. Dat was ook het idee van Braakman uh, vlak na de oorlog... Voor mensen die uh, Nederlandse goede meubels hadden, nodig hadden in het buitenland. Die kon je dan een plezier doen door zo'n tea trolley op te sturen. Die kan ik zeker wel meenemen, want die kan ik natuurlijk uit elkaar schroeven. Maar het andere is gewoon te veel voor uh, het huis dat ik in Berlijn heb. Mijn piano past bijvoorbeeld niet door het raam in Berlijn. En is te zwaar om de trap op te tillen. En uh, ja, die overweeg ik in kleine dobbelstenen te zagen. Zodat ik die uh, in koffers mee kan nemen en misschien... Uh, kan ik daar dan nog wel iets mee bouwen. Je piano? Ja. Maar dan kun je dus nooit meer op spelen dan? Nee, maar ik denk wel dat het er heel mooi uitziet. Ja, daar ben je dan beeld het naar voor. Ik zou heel verdrietig worden, maar is goed. Het, het is ook verdrietig. Het zou ook wel een soort ja, afscheid van mijn piano zijn. Maar moet ik hem dan op straat zetten? Ik heb hem op marktplaats gezet. En niemand, niemand wil meer een piano hebben. En hoeveel van die... Want over, over hem gaat, uh, gaat het, uh, het boek dat je nu gemaakt hebt... Braakman en ik. Het gaat over de, over de ontwerpen zees Braakman. Mm -hmm. Die een stempel heeft gedrukt op, uh, op, nou ja, op hoe, hoe, wij, hoe wij zitten. Niemand ja. zich, is zich daarvan bewust, maar dat heeft hij wel gedaan. Ja. Hoeveel van die stoelen en meubels van hem heb, heb je aangeschaft? Uh, acht. En die ja. zijn groot? Groot, maar wel vrij licht. Uh, het is zo dat hij uh, begon met ontwerpen echt precies na de Tweede Wereldoorlog... Tijdens de oorlog werd er niets uh, gemaakt bij Pastoe, of vrijwel niets. Dat is waarvoor hij werkte, Pastoe. Pastoe, ja. Een bedrijf? Utrecht, een bedrijf. Uh, meubel. hoe noemden ze het precies? UMS Utrecht, Pastoe. Ja. En um, zijn vader uh, was directeur voor de oorlog en hij vlak na de oorlog, tot uh, 85. En uh, ja, hij, hij was ervan overtuigd dat het er anders uit moest gaan zien in Nederland. Hij wilde een soort. Uh, ja, de, de hoop en de, de, soort de, de, de, de, de wederopbouw vormgeven. En hij reisde naar Amerika om ideeën op te doen... en kwam met heel veel Amerikaanse voorbeelden thuis. Um, hij heeft het werk van Ims gezien. Hij is daar ook geweest, in de fabrieken van Ims En dacht, uh, dat kan ik ook, of dat maar ja, wel op zijn manier. Het moest uh, licht zijn, makkelijk verplaatsbaar zijn. Het moest uh, ook flexibel zijn, dus je moest van de ene kast uh, moest weer boven een andere tafel kunnen passen... voor klein behuizenden bijvoorbeeld. Het moest ook makkelijk schoon te maken zijn. Uh, want hij dacht wel aan de huisvrouw. En, uh, nou ja, zo had, het allerlei, had hij allerlei principes uh, die, die hij uh, ja, vorm gaf in zijn meubels. Ze en zijn de, wel groot, maar niet zwaar. De vraag is, hoe kom, kwam je, kwam je, kwam je uh, op, op zijn spoor? Um, hoe kwam ik op zijn spoor? Um, ik, uh, ja, ik ben niet zo'n enorme uh, designverzamelaar. Ik, maar ik, ik kijk wel altijd naar dingen die... <laughs> dingen. Uh, ja, kunstwerken, maar ook uh, uh, meubels. En Het gekke is dat uh, steeds als ik dacht, wat is, wat is dit? Wat vreemd, wat bizar. Dan was het een braakman. En het, het begon eigenlijk met een vrij logkastje dat ik op Marktplaats had gezien. Um, vrij plomp, echt heel uh, vierkant en, en zwaar van vorm. En daar stonden hele elegante poten onder. Luspoten bleken die te heten. Um, die zo dat zware ding heel zichtbaar een soort lichtheid moesten geven. En ik, het zag er echt uit als een, uh, een misverstand. Maar zo'n mooi misverstand... Dat zeg je mooi. Een mooi misverstand. Iets op elegante poten dat voor de, voor de rest tamelijk plomp is. Ja, ja, ja. En toen ben ik naar die luspoten steeds gaan kijken... want die kwamen af en toe weer... Uh, zag ik die ook bij, op, op andere dingen staan. Dus onder andere kastjes. En, uh, en ik ging tegelijkertijd op zoek naar die Kees Braakman. Wie, wie was dat nou? En wat me opviel is dat... Uh, waar ik ook keek in boeken of tijdschriften, oude tijdschriften of op internet, steeds eigenlijk een regel of vijf biografie uh, werden herhaald. Dus iedereen schreef het van elkaar over en er was nooit iets nieuws bij te zien. Er was ook maar één portret. Uh -huh. En ik dacht, is die is iemand maakte me nieuwsgierig. Ik dacht, hoe kan het nou dat er over zo'n man die toch zoveel heeft gemaakt? In en uh, heel veel woonkamers gedomineerd heeft, niets bekend is. Maar even over die Nederlandse woonkamer hè, van na de oorlog. Ja. Want dat is, hij drukt een stempel op het naoorlogs ja. wonen. Heb jij een idee van hoe die woonkamer er, zeg maar... als je die zou moeten schetsen voordat hij zijn uh, uh, binnen komt stappen? Ja. Wat, moet, wat, wat zien we dan? Dan komen we zo'n woning binnen. Veel eiken, donker eikenhout, balpoten. Um, een soort... Um, ja, het moest er vooral uitzien alsof het uh, oud en, en victoriaans. En, uh, um, van, uh, ja, het was vaak een soort kopie van wat er in, in uh, de hele goede huizen zou hebben gestaan. Ja, alsof je zelf ook in een kasteel ja, woonde, zeg maar. Precies. Dat, dat was het idee. Ja, ja. en dat is ook waar, waar Kees Braakman zich tegen afzet. Maar niet alleen Braakman. Uh, de, hij maakte eigenlijk deel uit van, van een hele generatie natuurlijk... En dat werd voornamelijk geleid door een stichting die heette Goed Wonen. En um, ja, de, de naam alleen al. Ja. Goed Wonen. Zij wisten hoe je dat moest doen. Het is en, wel uh, mooi toch? Goed Wonen. Stichting Goed Wonen. Heeft, is dat na de oorlog opgericht? Ja, ja. ja. En die hadden een idee van wij gaan Nederland goed laat, laten, laten ja. wonen. En Goed Wonen, dat, uh, dat, ging, dat waren voornamelijk uh, interieurontwerpers. Maar die hadden ook een idee over hoe je je daarbinnen diende te gedragen... Dus ook het gedrag uh, wilde ze graag uh, bepalen en beïnvloeden. En um, dat waren vooral mannen, maar er was ook één vrouw bij die ik heb gesproken. Die helaas zich bijna niets herinnerde, maar wel nog wist te vertellen. Hoezo wist ze? Ze was zo Dement. oud. De Dement, De ment. Ja. Die vrouw, maar waar heb je die vrouw gevonden? Ik uh, had haar naam gevonden eigenlijk in elk tijdschrift van Goed Wonen. Er zijn veel jaargangen van die heb ik, heb ik, bij iemand, uh, die heb ik van iemand gekregen. Um, daar stond zij steeds in. En ik vond het zo mooi dat die ene vrouw daar... tussen al die mannen, uh, Rietveld en uh, de Mesquita, en uh, zij stond daar steeds bij. Maar wist helaas niets meer. Ze wist ook niet meer dat ze met mij had afgesproken... toen ik uh, bij haar kwam. Dat is ook wel, dat is, dat is jammer ook. Dan heb je ja. iemand die zich dus alles zich nog zou kunnen herinneren. Ja. En die is dan haar geheugen aan het, aan, het, aan het kwijtraken. Wat wel mooi was, is dat ze... Um, ze, ze wist zeg maar niets van het, van het recente verleden, maar van het ver verleden kon ze zich nog wel iets herinneren. Namelijk ze zei: we, wisten, we stonden heel erg in het nu, zei ze grappig genoeg. We stonden heel erg in het nu. Uh, het ging er alleen om om een nieuw leven op te bouwen, nu en meteen. En de energie was heel hoog. En, uh, ja, ze voelde zich heel goed bij de mannen, zei ze. Ze waren echt een team dat uh, heel veel voor elkaar kreeg. Ze bouwden modelwoningen. Er konden mensen langs komen om te kijken hoe het moest. Het werd heel druk bezocht. Maar and ook, daar um, moeten we dadelijk, denk ik, naar de muziek even over hebben... ook wat je zei, dat ze, dat, dat ze door wat ze ontwierpen... ook het gedrag van mensen wilde, uh, yeah. wilden veranderen. En dat je je ook op een bepaalde manier moest gedragen. We gaan luisteren naar Black Cold. Hold your head as high as you can. High enough to see who you are, little man. Life sometimes is cold and cruel. Maybe no one else will tell you. So remember that you are... En dit was Esperanza Spolding. Ik praat dit tussen met Maria Barnas over haar boekje Braakman en ik. Ze is Braakman, stoelontwerper, die na de Tweede Wereldoorlog ging ontwerpen. En ging ontwerpen zoals ook de mensen van goed wonen dat deden. En die Nederland andere interieurs wilde bezorgen. Die wilde zorgen dat er wat vrolijker kwamen te wonen wellicht ook, maar die daar ook allerlei ideeën over hadden... en die zelfs het gedrag van ons wilden veranderen. Daar zullen we het zo over hebben, maar ik zei aan het begin van dit gesprek al... kijk, stoelen vertellen heel veel over wie we zijn en waar we ons bevinden. Nou, die stoel hier, recht tegenover je en rechts van mij, wat is dat voor stoel? Ja, ik hoop niet dat ik hier nu. Uh, nou ja, ja, doe maar. Misschien maakt het ook niet uit als ik hier een interieur. Uh, doe maar. Uh, iemand, adviseur beledig. Ja, ik vind het een ik beetje. Ik ben bang een, dat hij er niet eens een, is. Uh, een Nonstoel. Het is een. Uh, ja, ja, er is, is wel een interieur. Iemand zit daar ja, ja, hartstochtelijk had tegen het. Er, ik iemand, er uh... was zelfs iemand. Ja, dat is wel mooi. Zo dus ziet het er wel uit. Er wordt over die dingen niet nagedacht. En als je dan mensen op aanspreekt, gaan ze protesteren. Ja, want het is wel gecoördineerd hier. Met donkerblauw tapijt, blauwe wanden. En dan. Ja. Stoelen waarvan je eigenlijk niet kunt zeggen... Is dit, is dit leer of is het een soort nepleer? Ik, ik kan mijn nagel er even inzetten. Het lijkt wel echt leer. Maar het feit dat je dat niet kunt zien zegt al iets. Het ziet eruit alsof het snel gemaakt is. Uh, alsof het ook niet voor de eeuwigheid mee hoeft te gaan. Dus het is een soort voor de korte termijn... Uh, makkelijk schoon te maken met een lapje als iemand het vies maakt. Um, ja En wat hebben nou die, die leuningen met de, met de vorm van de, van de, van de rug... Dus de, de, de armleuningen met de rugleuningen te maken? niet. Daar is, ja, Tenzij het een soort eclectisch ontwerp is. Maar goed, ik kan er niet zoveel... Uh... Peperdure ja, ze, ze zijn nog peperduur ook. <laughs> Begint iemand nu te, te, te ik brommen? Ik heb nog wel wat braakmannen voor jullie. Braakmannen. Want dat even na, daarna terug. Kijk, dit hebben we afgeserveerd. Dit is de 21 ste eeuw. Het mooie van die generatie van na de Tweede Wereldoorlog is... Ook die braakman die jij nu terecht uh, hebt geportretteerd... en dus uit de anonimiteit hebt gehaald... dat ze allerlei ideeën hadden over hoe je dan moest wonen. En je zei ook, ze wilden ook afrekenen met iets wat we niet waren. Ligt dat eens uit. Ja. Nou, dat wordt vooral in, in uh, artikelen van, uh, van de goed wonen mensen heel duidelijk. Die dan uh, eigenlijk de spot drijven met het volk. Wat best grappig is. Want ze zijn helemaal voor de... eigenlijk een soort... Uh, ze willen de, uh, een soort, soort volksverheffing zijn ze eigenlijk mee bezig... Um, en wat ze zeggen is, hou nu op te doen alsof je die meubelstukken geërfd hebt. Het zijn eigenlijk allemaal kopieën van, uh, van uh, echt oude meubels. Um, van, ander, van goedkoper hout. En uh, dan wordt het zeg maar donker gebeitst, zodat het eruit ziet als eiken... Uh, maar ook wel echt eikenmeubels. Maar hou daar nu mee op. Uh, uh, realiseer je gewoon wie je bent. En je kunt ook dingen kopen die nu zijn gemaakt. Die zijn veel lichter, uh, modern, hygiënisch, vlot van de tijd. Dus het ging allemaal over een soort gevoel van moderniteit. En dat gevoel was denk ik ook heel erg nodig na de oorlog. Om, om te breken met het verleden. Ja. ja, en ook een soort optimisme wat je hebt. En ja. wat ook niet onbelangrijk is, het is een soort sociaal-democratisch ideaal ook van, ja. van, uh, van verheffing. Maar en het was te betalen, dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Deze, deze nieuwe meubels waren goed te betalen. Nee, maar het zit ook te denken nu, het is ook, het is ook een tijd en die komt dan iets later van bijvoorbeeld iemand als Pierre Jansen. Waar iedereen nog steeds heel dol op is. Die over, over kunst uh, sprak op een manier dat iedereen dacht... ja, maar dat is mooi en dat willen wij ook in huis hebben. Die ja, tijd is het. Ja, ja. Het is ook wat heel mooi is in die tijd. Jan Elburg had ik een stuk van gevonden. Die dan, de dichter. De en, dichter, ja? ja. Die een heel mooi stuk schrijft over de reproductie. Ik geloof niet dat het in dit uh, ja, dat, essay staat. Of dat, wel, heb je, dat heb je overgenomen. Over. Dat is namelijk, dat, dat trof mij ook. Dat vond ik ook zoiets moois. Hij, hij houdt een pleidooi. Voor de reproductie. Voor de, voor de reproductie. En dat nu dat begint iedereen zijn neus daarvoor uh, voor op te halen. Ja, het is natuurlijk inmiddels in de, in de kunst een heel uh, de, goed onderzocht uh, medium juist. Hè, de reproductie. Maar hij, hij zegt al oh, dus in de jaren 50. Hij zegt het blauw van Brak zou wel eens mooier kunnen zijn op een poster dan uh, op het originele schilderij. En... Ik heb het citaat zelfs gevonden. Lees het oh, ja. eens voor. Dit is van Jan Elburg en dat, is, dat, dat typeert die tijd mooi. En dat is ook iets waar wij misschien wel weer... nu ga ik zelfs sociaal-democratisch bevoogd. maar een voorbeeld aan zouden kunnen nemen. Dan komt-ie. De reproductie van deze tijd wil niet voor origineel doorgaan... al kan een reproductie soms authentieker zijn dan het schilderij zelf. Dat is dan wanneer de schilder de vervaardiger van het drukwerk... geadviseerd heeft in het gebruik van bepaalde kleuren die op het schilderij soms niet meer de kracht hebben... waar de kunstenaar naar streefde. Zo kan het blauw op een reproductie naar een schilderij van Brak... meer het blauw van Brak zijn dan wat het schilderij vertoont. Hoe paradoxaal dat ook klinken mogen. Mooi, hè? En ja, zeker... Ik wist dat niet eens toen ik uh, nog toen ik dit eruit uh, plukte. Maar uiteindelijk is Braakman ook iemand van de reproductie. Hij, als je het heel grof zegt, heeft hij... Nou ja, zo grof klinkt het ook nog niet. Hij heeft heel goed naar Eames gekeken. En je, zou, je kunt bijna elk meubelstuk van Braakman herleiden naar een ontwerp van Eames. Maar ja, dat is toch het mooie met ontwerpen sowieso? Dat ik bedoel, uh, iedereen bejubelt nu uh, de ontwerpen van uh, Steve Jobs, Apple. Dat is allemaal bruin. Ja ja, Het okay, ja, nee, Duitse ja. ontwerpen waar hij ja. het vandaan heeft. Ja. En zo gaat dat, zo Tuurlijk, moet, dat, zo moet alles, dat ook Alles gaan. is tot iets uh, terug te herleiden. Het is alleen zo dat uh, bij Braakman het soms wel heel erg duidelijk is. En het mooie vind ik eigenlijk dat hoe dicht het ook op de huid van Iems zit... het altijd uiteindelijk een Braakman blijft. En dan wat, wat uiteindelijk nog meer soort de kracht van zijn... Uh, zijn ontwerpen duidelijk maakt. Weet je wat nou het grappige is? Je bent ooit op, uh, op Marktplaats een meubel van die man tegengekomen... met die krulpoten, dat je dacht, wat is dit nu? Toen gaan verzamelen. Toen ontdekt dat hij een heel belangrijk stempel... op die naoorlogse huiskamers heeft, uh, heeft uh, gedrukt. En ga je altijd zo te werk? Dat je, opeen, dat je iets ziet en dat je dan niet eens bij wijze van spreken weet... waar je uiteindelijk terecht gaat komen... maar dan in een hele rijke geschiedenis belandt? Nou... Met een beetje geluk wel, maar dat is natuurlijk lang niet zo met, uh, met alles. Wanneer wist je dat op dit moment met deze man? Want dit is toch iemand die telkens maar vijf regels kreeg en veel meer had verdiend? Ja, toen wist ik het eigenlijk al. Zeg maar, toen bleek dat hij steeds maar vijf regels kreeg. En ook niemand me meer kon vertellen, wist ik dat het iets was om uit te zoeken. Um, ja. Maar hoe komt dat? Hoe komt het uh, dat, dat zo'n man, zeg maar, ja. bij die vijf, dat het bij die vijf regels blijft en dat ja. de eerste beste CEO lelijk. Ja. Die in drie huiskamers staat uh, drie boeken krijgt. Ik dacht, ik dacht, het is een oorlogsverleden. Ik dacht, er zit iets met pas Die hebben misschien iets uh, fouts gedaan in de oorlog. En dat was mijn vermoeden. Dat ja, ja gecollaboreerd met de Duitsers. Ja, meubels door de, blijven maken. En die houden de soort laag profiel van alle mensen die daar hebben gewerkt, om niet, om niet te veel de aandacht uh, op de makers te vestigen, maar. Zij, dat, ja, dat, dat is eigenlijk niet het geval. Er is wel, zoals met alle bedrijven waarschijnlijk... die nog konden openen na de oorlog... het een en ander onduidelijk. Maar fout is het niet te noemen. Um, wat blijkt is dat Pastoe een soort... Um, ja, het, het was een heel sterk uh, bedrijf en ging heel erg voor het team. Dus uh, de individuen deden er niet toe. Uh, het was het team Pastoe. Dus de, het individu Braakman deed er eigenlijk niet toe. Nou, oh, dat is het. Ja, dat is eigenlijk een hele mooie, simpele verklaring. Ja, dat is ook wat ze, wat ze bij Pas Toe zeiden toen ik daar op bezoek ging. Het is ook wat de zoon van Braakman, waar ik geweest ben in Nieuwegein, um, wat hij ook zei, hij, hij zei ook dat Braakman daar wel onder geleden heeft. En hij zei eigenlijk, mijn vader had een eigen bedrijf moeten beginnen. Met zijn eigen naam en ja. zijn eigen... Maar goed, hij zat in dat familiebedrijf, het was van zijn En dat vader. is er nog. Het is er nog en het maakt de meest fantastische dingen eigenlijk. Um, heel anders dan van Braakman. Ze hebben nog steeds bijvoorbeeld de Kubus. Uh, Zo'n heel mooi, uh, ja, met, met eh, bijna geen naden te zien, een uh, opslagkast. Braakman heeft ook, dat is toch wel waar hij eigenlijk heel beroemd voor zou moeten zijn... een schroefsysteem bedacht, waardoor waar alle Ikea-kasten ook mee in elkaar zitten. Uh, heb je wel eens een kast van Ikea in elkaar gezet? Uh, daar kunnen we maanden over door blijven gaan, denk ik. Zullen we dat niet doen? Dat zullen we niet doen, met dat er één onderdeeltje ontbrak en dan. Maar, maar kijk, schroef, als je het. Nee, maar de, de, de schroef ja. waarbij. Uh, er, je moet een soort. In het, het, het valt in een klein gaatje en dan zie je aan de buitenkant eigenlijk geen schroefverbinding. Ja. Dat is Braakmans uit. Daar ja, had ik dan altijd die problemen mee, maar het is een heel Precies. mooi schreeuw. Maar dat heeft hij bedacht. Dat heeft Heeft IKEA, hij heeft IKEA gekopieerd, <laughs> gereproduceerd. Maar het is eigenlijk. Kijk, ik snap nu waarom die man die zo'n stempel heeft gedrukt, zeg maar ook tamelijk anoniem is gebleven. Maar het zou toch heel mooi zijn als er eens een keer een hele grote tentoonstelling aan hem uh, gewijd werd. Ja. En dat je ook foto's ging verzamelen van al die naoorlogse. Want heb jij enig idee hoeveel naoorlogse interieurs daardoor bepaald zijn? Dat moet toch tallozen. Ja. Ja. Heel, heel, heel veel. <laughs> ja, ik kan dat niet precies beoordelen. Hij was natuurlijk naast hem... waar de andere mensen aan het ontwerpen bij pas toen. Maar hij was zeker een van de belangrijke... Nu is er nog stemmen, één ja. vraag he, die je op, zelf opriep. Op, op Hoe die mensen van goed wonen... ook het gedrag wilden beïnvloeden... van mensen die zeg maar in zo'n interieur zich mm -hmm. bevonden. Mm -hmm. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Um, nou, het, het, is zo, het werd eigenlijk vooral door mannen bedacht. En dan, zodat er een vrouw tussen die meubels, uh, heel mooi... en met, uh, met weinig energie eigenlijk voor het interieur daar zich kon uh, ophouden. <laughs> het was uh, dus, ja, het, ja, hoe moet ik dat zeggen? Um... Maar wat bedoel je met weinig energie zich kon ophouden? Dat je nauwelijks iets hoefde te ja, doen? Ja, precies. Het waren die, die soort ronde, afgeronde... Uh, lades, die er, voor, wat mij betreft, heel, ja, heel frivol uitzien. Waar juist heel functioneel. Want daardoor kan het stof niet in de la vallen. Dus je hoeft, het is eigenlijk allemaal bedacht om het zo efficiënt mogelijk. En, uh, want ze waren wel degelijk bewust van dat een vrouw niet de hele dag wilde schoonmaken. Ze was wel de hele dag thuis. Het is een heel grappig. Um, maar er was dus ook nagedacht hoe het stof zou vallen ja, op de meubels en dat je, dat je niet de hele dag hoefde te poetsen. De hoefde, stoffen te hoefde, -en, en te tumoren en ja. Hoefde het te, te poetsen? Ja, precies. En hadden ze daar ook instructies voor opgesteld? Of werd, dat zou, dat nou, zou... dat werd wel heel erg. Um, vooral ze hebben een hele mooie, daar heb ik ook het meest van mijn uh, bronmateriaal gevonden, zeg maar. In de, in de catalogie van Pastoe. Uh, waarin ze eigenlijk ook um, ja, net na de oorlog gaat het vooral over kunnen de klein toch een fantastisch interieur krijgen. En gaat het ook heel erg over mensen over te halen... om uh, uh, niet alleen maar te sparen, maar ook uh, geld uit te geven. Ik, ik kan misschien een heel klein stukje voorlezen uit zo'n... Uh... Ja, lees één. En tenslotte nog, we hebben, we hebben nog een minuut. Een heel klein stukje voor uit zo'n catalogus. Waaruit dat optimisme van die naoorlogse jaren blijkt, komt het... Uh, of, kijk, hier staat bijvoorbeeld: uh, Hier is de moderne, de praktische, de esthetische, de ideale oplossing. Koop pastoe-meubelen. Pastoe-meubelen passen zich aan bij elke omgeving. Een kleine zolderkamer? Koop een pastoeledikant met één nachtkastje en een kleine kast. Verhuist u nu naar een iets grotere slaapkamer, want ze hield natuurlijk rekening met een mogelijke vooruitgang. Geen bezwaar. Koop er een draaibare zijspiegel bij en een klein ladenkastje en een lostafeltje. Of, als u dat prettiger vindt, kunt u er ook een linnenkast bij kopen. En dan gaan ze vooral steeds meer, naarmate de tijd voordert... rekening mee houden dat het mensen beter gaat. Ja. Dus het, de meubels passen zich zo aan aan de vooruitgang. En, het spreekt ook een fantastisch optimisme uit, toch? Ja, zeker. Zie je ook aan de, aan de foto's uit die tijd. Hè? Het zijn een soort filmsets waar mensen een fantastisch leven hebben. Dank je, Maria. Ik sprak met Maria Barnas over haar boekje, Braakman en ik. En die stoelen die hier staan, die gaan er dus uit. Radio 1 presenteert... Morgennacht tussen 2 en 6. KRO's Nacht van de Filmmuziek.